in de Valk die uh, Oliver Warwick speelt, de mega miljardair uh, die uiteindelijk uh, Annie zal uh, adopteren. Hoe is dit, uh, jouw eerste musical na jouw uh, ongeval? Uh? Het, is, het geeft een gelukzalig gevoel dat ik er weer even bij mag zijn. Zo. Want uh, ik kom van heel vers en uh, ja, ik heb toch wel een tijd ervoor. Ik de dokters zeiden het toen ook, dat het voor eeuwig en altijd zou gedaan zijn met dat vak. De natuur heeft mij uh, hersteld en ik ben er echt blij mee. Wat leg je daarin in die rol? Want het is een miljardair. Dus je mag lekker hotain doen en je moet eigenlijk ook iemand spelen die dat niet echt van kinderen houdt of, of toch niet gewend is om met kinderen om te gaan. Wel, hij houdt inderdaad niet van kinderen en... Uh, aan de basis is het zo dat weeskind uitnodigen dat is om zijn imago op te boenen. Dat is zo de typische rijke, oppervlakkige man die op het podium staat, de, de relaties aanhoudt met de grote politiekers. Het met zijn vele geld alles koopt wat hij maar wil, maar eigenlijk aan zichzelf voorbij gaat. En die miljonair spelen, dat, daar is nou niks aan natuurlijk, dat, dat, dat laat het decor wel zien. Maar uiteraard emotioneel ondergaat hij van de keiharde oppervlakkige bink. Voor hem zijn meisjes zelfs geen weeskinderen. Weeskinderen kunnen alleen maar jongens zijn, begrijp je? Zo, zo denkt hij erover. Uh, tot het moment dat hij uiteraard uh, meisje wil gaan adopteren en dat hij... Ja, voelt dat hij ze zou kunnen kwijtgeraken als die ouders komen opdagen. Want dat is een heel mooie evolutie. Voor hem is het een heel mooi verhaal en hij komt er op het einde dan ook heel mooi uit. Je zingt op een bepaald moment morgen samen met Annie zelf. Um, hoe is dat? Wel, uh, daar zijn we nog niet aan toe. Maar dat is nog even meezingen, met uh, ook bij, bij Roosevelt, uh, mm -hmm. uh, die bewuste vergadering die we daar hebben maar uh, ik zeg dat zal allemaal wel vlot lopen We hebben gisteren een hele dag uh, de andere liedjes gedaan ook en de choreografische stukjes doorgenomen met de kinderen en dat is wel heel wat moeilijker dan die uh, morgen maar morgen is dus eigenlijk de hit van de musical en uh, dat, dat is ook de trekpleister ik heb wel gisteren met de drie uh, Annie's kunnen repeteren en uh, ja, ze getuigen van talent en ze getuigen ook van liefelijkheid en ik uh, word erdoor door vertederd. Ik zal dus mo het moeilijk hebben om die hardvochtige Warbucks te spelen in het begin en naar het einde toe zal ik moeten opletten dat ik niet te veel in mezelf overga, dat ik mijn emoties nog de baas kan. Want het zijn echt wel uh, ...schatten van, van, van, van kinderen. Ik denk alle 18, maar ik ken er nog maar drie een beetje beter. Uh, je speelt uh, vooral met Anne van den Broek ook, die uh, Grace Far Farrell speelt... ...en die jou eigenlijk gaat masseren om toch maar van kinderen te gaan houden. Uh, er is wel een moment wanneer iedereen zich optut om het feest uh, op te bouwen... En om een feestje te bouwen gaat Grace ineens ten tonele verschijnen. Zeer mooi. En dan heeft hij wel een moment dat hij perplex staat van de schoonheid van zijn assistenten. Dat het misschien ook wel eens voor het eerst zou kunnen zijn dat hij zegt van... Hé, hey, eigenlijk is het leven ook wat anders dan alleen maar wapens verkopen. Wat vind jij het mooiste nummer in deze musical die je mag zingen? Uh, ik heb een uh, mooi nummer. Uh, ik mis iets. Dat is uh, het nummer ja, dat, dat hij toch met tegenover Annie zingt. Van, ja, ik dacht ooit wat ben ik een rijke meneer. En wat heb ik alles en ik, ik kan niks meer wensen. Maar toch is er iets wat ik mis en nu heb ik dat. Dat is voor mij het mooie uh, nummertje dat ook gevolgd wordt door dat dansje. En dat, dat, dat ontroert. Oké, dankjewel. En veel uh, plezier nog met de uh, repetities. Dankjewel.